8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, zo nadat in het NOS Radio 1 journaal spreken we oud-VVD-leider Ed Nijpels. Hij vertelt welk antwoord premier Rutte moet geven tijdens de algemene beschouwingen. En het filmfestival in Utrecht is begonnen, hoort u zo bij ons. En dat de Joint Strike Fighter weer sputtert, hoort u in het NOS Journaal.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 De Vira van treinenbouwer Ansaldo Breda kan nog een succes worden, dat schrijft de bestuursvoorzitter van het bedrijf in een pagina grote advertentie in de Telegraaf en Metro. Volgens hem moet de NS dan wel weer snel met de Italianen gaan samenwerken. Ansaldo Breda denkt dat er dan over een half jaar voldoende treinen kunnen worden ingezet om de dienstregeling te starten. Gisteren nog stelde de NS het moederbedrijf van Ansaldo Breda mede aansprakelijk voor het Vira bakel. In januari haalde de NS de Italiaanse Vira uit de dienstregeling nadat er problemen waren ontstaan tijdens winterweer. Premier Rutte zal vandaag tijdens het vervolg van de algemene beschouwingen... moeten proberen om de oppositie tegemoet te komen. Het kabinet heeft andere partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Gisteren werd bekend dat het kabinet waarschijnlijk bereid is om enkele honderden miljoenen euro's extra uit te trekken voor de kinderopvang. In ruil daarvoor is GroenLinks bereid de bezuinigingen op de kinderbijslag en andere kindregelingen te steunen. GroenLinks-fractievoorzitter Van Ooyek is blij met het extra geld. Dat is echt heel erg belangrijk, ook voor al die mensen die zich nu die kinderopvang niet kunnen permitteren. En vaak, vaak jonge moeders hè, zijn toch vaak de vrouwen die dan uiteindelijk zich terugtrekken van de arbeidsmarkt en thuis voor de kinderen zorgen. En als dat een bewuste keuze is, is dat prima, dan heb ik daar niks op tegen. Maar als dat gedwongen is omdat je je kinderen niet meer in de opvang kunt doen, dan is dat een hele slechte zaak. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad zijn dichter bij een ontwerpresolutie gekomen over het vernietigen van de Syrische chemische wapens. Er zou een akkoord zijn over de kern van die resolutie. Maar Amerikaanse en Russische woordvoerders zeggen ook dat ze het nog niet eens zijn. Volgens de Russische onderminister Gatilov zal de tekst een ver verwijzing bevatten naar militaire en niet-militaire actie. Voor het geval Syrië zich niet houdt aan zijn verplichtingen om mee te werken. Maar hij benadrukte ook dat voor het daadwerkelijk ingrijpen altijd een nieuwe resolutie nodig zal zijn. De 30 opvarenden van het actieschip Arctic Sunrise van Greenpeace staan vanochtend in Moormansk voor de rechter. Ze krijgen dan te horen of ze worden vrijgelaten of niet. Het schip dat onder Nederlandse vlag vaart werd vorige week geënterd door de Russische kustwacht bij een actie tegen een olieplatform van Gazprom. Greenpeace-directeur Sylvia Borren zegt dat niet duidelijk is waar de actievoerders officieel van worden beschuldigd. Op het moment dat het schip geënterd werd, waren we helemaal geen actie aan het voeren overigens. Uh, en lagen we in internationale wateren. Dus um, de algemene uh, mening is dat ze gewoon vrijgelaten moet worden. En dat heeft um, uh, minister van Buitenlandse Zaken Timmermans ook duidelijk gemaakt aan de Russen. Timmermans heeft de kwestie aangekaart bij zijn Russische collega Lavrov in een gesprek in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.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 Het gaat nog steeds redelijk normaal hoor. 30 files, iets meer dan 100 kilometer bij elkaar. Niet al te veel bijzonderheden. De meeste vertraging nu op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Marhezen 6 kilometer. En nog wat langer is de file op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Bij Oostzaan 8 kilometer. Een tochtig dagje gisteren bij de Algemene beschouwingen aan het Binnenhof. Er gingen veel deuren open, maar ook weer dicht. Hoort u zo meer over.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 In Italië rijden de treinen van Ansaldo Bredo al vele jaren... schrijft de topman van het bedrijf in een openbrief van alle terreinreizigers. En de directeur, man van Lotto, verzekert de reiziger... dat binnenkort ook de Vira hier weer rijdt. Op hoge snelheid, hoort u zo meer over. Bij de onderhandelingen tussen kabinet en oppositie... zit de vaart er nog niet zo in. Nou nee, daar is het vooral aantrekken en afstoten. Politiek geflirt en openlijke afwijzingen... Het kwam allemaal langs op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen. Het eerlijke verhaal nu is dat u de meest kwetsbaren dus niet kunt helpen en de rijkste gewoon met rust laat. Ik zou de heer Samson willen aanmoedigen om vooral zo door te gaan. U brengt de verkiezingen een stap dichterbij. De heer Samson herhaalt gewoon wat hij eerder gezegd heeft. Het kabinet zoekt naar steun bij de oppositie. Laten we dat gesprek met elkaar aangaan. Uh, in alle openheid, en dan zien we waar we eindigen. Ik kan u helpen met begrotingen door te zeggen... er wordt wat verschoven naar politie. Ik vroeg hem, bent u bereid het nivelleren los te laten? Daar zei hij nee op. Als we goede ideeën hebben voor een invulling, lijkt me dat bespreekbaar. Zoals dat voor alle partijen geldt. Bent u bereid het tarief van 60% los te laten? Nee, is een redelijk tarief. Zullen we samen proberen om te kijken of dat... Wat het effect is. Ik wil de komende dagen graag verder kijken met uh, het kabinet... en met, met name de collega's van VVD en PvdA waar de ruimte zit. Ik denk dat we binnenkort weer een kopje koffie drinken... en dan hopelijk zonder dat het meteen op de voorpagina van de krant staat. Dan wachten we af wat de premier morgen erover zal zeggen. Nou, Joost Vulling's in Den Haag. Wat zal die gaan zeggen, denk jij?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 En wie zou dat kunnen zijn dan? Want ja, er, zijn, er liggen natuurlijk heel, inderdaad, je geeft het al aan heel veel verschillende wensen op tafel. Er liggen dus verschillende wens op tafel van de oppositie. Ik bedoel, een hij moet eigenlijk al een keuze gaan maken tussen oppositiepartijen of groepen van oppositiepartijen. Uh, maar die oppositie heeft, die, heeft het kabinet sowieso nodig. Want als we de oppositie niet meekrijgen, dan, dan gaat het belastingplan niet door, dan gaan de wetten sneuvelen. Dus de oppositie is cruciaal om mee te krijgen. Maar over de, de hoogte van dat extra bezuinigingspakket, 6 miljard... ja, daar wil de meerderheid van de oppositie van af. Maar goed, we hebben natuurlijk iemand in Brussel zitten... Eurocommissaris Rehn, die meekijkt... en die heeft ons opgelegd die 6 miljard te bezuinigen. Uh, die zou hij bijvoorbeeld ook kunnen beledigen, Rutte... door te zeggen, we laten die 6 miljard varen. Maar dan denk ik dat hij die, die keuze niet gaat maken. Want ja... Uh, uh, je zou een boete kunnen krijgen, daar wordt wel aan getwijfeld. Maar wij hebben, uh, onze minister van Financiën is Mr. Euro voorzitter van de eurogroep. Wij zijn een land dat andere landen enorm de maat heeft genomen in de eurocrisis. En om dan zelf de afspraken niet na te komen, dat is gezichtsverlies. Dus daar zou Rutte niet verkiezen. En dan is er nog één ontsnappingsmogelijkheid. Dat is het sociaal akkoord openbreken. Daar staat de handtekening van het kabinet onder. Maar ik denk dat dat toch de, de zwakste schakel is. De oppositie heb je nodig voor de wetten vanuit Brussel kan een boete komen. En de sociale partners hebben wat dat betreft geen machtsmiddelen. Dus ik ben bang dat als er gekozen moet worden... Het liefde zou Rutte natuurlijk iedereen tevreden houden. Maar als er gekozen moet worden, ben ik bang voor de sociale partners. Dat dat sociaal akkoord hetgeen is dat gaat sneuvelen. Nou, wij gaan doorpraten. Dankjewel Joost. Over de mogelijkheden en de onmogelijkheden... die de tweede dag van het debat vandaag biedt voor premier Rutte. En dat doen we met VVD-corrivé Ed Nijbels... Meneer Nijpels, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Rensen. U weet wel hoe dit moet, hè? Een tweede Kamerlid geweest, politiek leider van de VVD-minister. Het is zo ontzettend spitsgoede lopen voor premier Rutte. Kunt u uitleggen wat hij vandaag moet gaan doen? Nou, Hij moet in ieder geval proberen de, de scherven van gisteren te lijmen... want Samson is toch een beetje roe door de porseleinkamer heen gelopen... en die heeft toch wat wonden geslagen, dat is één. En op de tweede plaats uh, zal het kabinet uh, zich uh, moeten realiseren dat... Uh,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 Uh, CDA en D60, want uh, de zorgrijnende blik waarmee Buma gisteren ging zitten is, is veelzeggend. Is, is het ook toneel uh, waar we naar kijken, meneer Nijpels? Omdat u zegt het zelf al: hè? Um, ja, verkiezingen. We krijgen toch het idee dat niemand daar nu echt aan wil denken. In ieder geval niet uh, in het midden. Nee, nee, misschien het mooie. Aan de flanken wel. het mooie is in ieder geval dat niemand wil verkiezingen. Want niemand weet precies hoe die verkiezingen gaan aflopen, Maar de kans is groot dat iedereen het draaierm krijgt. Dus dat houdt het gezelschap ook bij elkaar. Ik geloof niet dat overigens Buma toneel speelde. Buma was gisteren echt geïrriteerd. Want ja, wat je er ook verder van mogen vinden... Uh, D66, Pechtold en Buma... die deden gisteren toch hun uiterste best om en zelfs... Van de VVD en soms om die voorzichtig uh, te benaderen met allerlei voorstellen. Mm -hmm. uh, dus je kunt niet zeggen dat we er bot in gingen, maar wat was buitengewoon bot terug. Dat is, uh, dat is niet verstandig. Je kunt zelfs, ik kan me zelfs voorstellen, wat Marijn is op een gegeven moment ook zei al wilde: van ja, u doet wel erg lief tegen de regering, u wilt ergens vrijkomen. Nou. Uh, op zijn minst kun je zeggen dat ze echt hun best hebben gedaan... om er met het kabinet uit te komen. Ja, nee. Als je dan een draai om je oren krijgt van Samson... dan kan ik me voorstellen dat je zagrijdig weer uh, ja. zit in de bankjes. Wat, wat, wat bezielde Samson dan daar? Wat, wat is zijn uh, tactiek? Nou, ik denk dat uh, nou, op plaats is het natuurlijk voor Samson het vervelende... dat als er concessies moeten worden gedaan door het kabinet... dat het allemaal vervelende dingen zijn voor de PvdA. Dus daar zit hij niet op te wachten. Het is op zich begrijpelijk dat hij uh, probeert de zaak wat, wat, wat tegen te houden. Uh, van de andere kant, uh, je ja, zit in de politiek toch ook om, om, voor, om, om stappen vooruit te zetten. En ik denk dat hij zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat zijn manier van optreden... Uh, dat dat heel erg uh, op het chagrijn zou gaan werken van de oppositie. Dus uh, Zijlstra was veel uitnodigender. En Samson had toch een beetje mee moeten gaan. Al was het alleen maar uh, om vandaag uiteindelijk het spel te kunnen afmaken. Ja. Meneer Nijpels, um, Aris Lop zei gisteren bij ons in de uitzending... trouwens ook Alexander Pechtold... ja, ze willen ook de premier wel eens zien. Hij moet het ook persoonlijk nu eens waar gaan maken... niet steeds een vazallen naar voren sturen. Hoe belangrijk wordt zijn inbreng nou vandaag? Zijn persoonlijke inbreng? Ik denk dat het voor uh, Rutte een, een cruciaal uh, debat wordt. Want, want Rutte zal vandaag genoeg moeten bewegen... om uh, de oppositie het gevoel te geven... kom, wij gaan uh, meedoen... Uh, het spel zal de komende weken verder in, in de binnenkamers, het, uh, verder worden afgehandeld. Uh, maar voor Rutte is het cruciaal. Want als hij er vandaag niet inslaagt om cda D66 binnen het regeringskamp uh, te halen... dan ziet het straks in de Eerste Kamer toch beroerd uit. En dat is niet goed uh, voor het aanzien voor de premier. Dus ik denk voor Mark Rutte, en hij kan het ook... hij is in staat om, om die partij erbij te halen. Maar dat moet hij dus op een, een behoedzame, maar wel doortassende manier doen. Want uh, hij moet inderdaad laten zien dat hij vandaag als, als premier... Uh, dit kabinet uh, naar meerderheden kan brengen in de Eerste Kamer... en ik af daartoe goed in staat als hij in vorm is. We gaan met grote aandacht luisteren, meneer Nijpels. Hartelijk dank je dat u ons even te woord even. wilde staan. Tot ziens. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Ja, en daarin straks de reacties op de première van de film... Hoe duur was de suiker tijdens het uh, filmfestival in Utrecht? Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Ja, het is nog wat drukker geworden, 45 files, iets meer dan 150 kilometer. Maar echt veel bijzonders is er niet aan de hand. De meeste vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... tussen Nederweert en Valkenswaard, 9 kilometer. 8 kilometer op de A7 vanuit Horen naar Amsterdam voor knooppunt Zaandam. En op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Osaan, ook daar 8 kilometer werknemers gezocht, vacatures in de aanbieding. Dat hoor je niet vaak, Maynor Remmers wel, bij de melkfabriek in Leeuwarden. Het is, uh, even kijken, het recept van Overzicht Blender 1 is tank nummer 234. De BV-code is 1000, bulkvet 9,24 procent. Helstra heeft een pannetje melk opstaan deze ochtend. Het is alleen een beetje een groot pannetje. Dat is een heel groot pannetje. Wat is het? 1000, wat is dat? Dat is uh, 8 uh, volle melk. Uit Friesland. Uit Friesland, inderdaad. Ja. 22 jaar de HAVO gedaan, blijven zitten, nog een keer blijven zitten. Ging niet zo goed op de HAVO. Nee, dat ging inderdaad niet zo goed. Hoe komt de mensen in de melkfabriek terecht? Nou ja, dan moet je wat anders. En, uh, een kameraad van mij uh, die deed een uh, werk- en hier. En die was er uh, zo enthousiast over, dus ik dacht, uh, laat mij ook een keer uh, gaan kijken hier. Wat zeiden ze thuis? Gaan we aan de lopende band werken? Ja, dat zeiden ze thuis wel, ja. Dus uh, toen ben ik met mijn ouders uh, hier op een. Uh, van op een open dag geweest, rondleiding gehad. En dat was toch een heel ander beeld dan, uh, dan iedereen dacht. Ja, ja. want Rinse bedient computers, gaat met een muisklik op en neer. En kan dan, als een razende bediener wat achter mij... in vele meters per seconde in dozen langs me heen schiet... hier om het hoekje? Heel veel... Van dit soort blikjes voor Azië, het midden oosten onder andere... daar is grote behoefte aan koffiemelk, zegt Tiede van der Velden. Klopt. Groeimarkt. De groeimarkten. En daar merken we heel duidelijk... er komt steeds meer vraag naar onze producten. Dus vandaar dat we ook in ons bedrijf komende jaren... heel veel mogen investeren in uitbreiding. Directeur Helms gaat straks op die banenbeurs staan van het CNV... samen met andere bedrijven, omdat jullie mensen zoeken. Mensen net als Rinsen. Waarom is daar zo moeilijk aan te komen? Nou ah ja, wat Rinse net zei, is dat heel veel mensen een verkeerd beeld hebben van het bedrijf. In de binnenkant van zo'n fabriek. Je zegt het al, hè? ga jij in de fabriek aan de lopende wand staan? Dat wil je eigenlijk uitleggen aan mensen dat dat niet het geval is. Welke mensen zoeken jullie? Mensen met een technische kennis, technische interesse? Ja. Absoluut. Mensen met een technische achtergrond... maar ook mensen die belangstelling hebben in voeding. En want we, zitten, we zijn een voedingsbedrijf... en het is heel belangrijk dat mensen daar affiniteit mee hebben... met ook alle regels die daarbij gelden... en ook uh, op een hygiënische en verantwoorde wijze uh, willen produceren. We hebben niet voor niks een prachtig mutsje op, hè? Precies. Op het webblog is te zien hoe de verslaggever eruit ziet. Het is maar goed dat het radio is. Rinzen, um, wordt dit een lifetime job? Om het maar eens lekker in zijn Nederlands te zeggen. Blijf hier altijd werken. Want ik merk wel, het is een beetje een mensen die vaak generatie op generatie hier werken. Ja, dat klopt. Nou ja, het, het, ik vind het prachtig hier, zeg maar. Het uh, bevalt mij prima, de ploegen. Uh, dus van mij uh, kan het is Het is ploegendienst, hè? He? Het is ploegendienst. De verdiensten zijn ook goed? De verdiensten zijn heel goed, ja. Ja, vind ik wel. Wat is het meest boeiende dan, behalve die talloze computerschermen waar alle lopende banden en ketels worden bediend hier? Ja. Nou ja, het is uh, technisch werk, het is heel afwisselend, uh, verschillende functies doe ik. Ja, het is uh, leuk werk, vind ik. Ja. Ziet u, uh, meneer Helms, als u zo door de, door de sollicitatiebrief heen gaat, ja, die man of vrouw moeten we hebben, want vrouwen werken hier ook op de technische afdeling? Absoluut. Kijk, je moet op een andere manier gaan kijken, ook in de huidige markt, naar, naar cv's. Dus we kijken ook naar bijvoorbeeld mensen met een technische achtergrond of in een ander technisch beroep werkzaam zijn op dit moment. Dan weet je in ieder geval dat die technische affiniteit er is, heel belangrijk voor een bedrijf als deze. En dat andere, dat spijker er we wel bij. Zoals Renze vertelt, een werkleertraject is een ideale manier om het bedrijf te leren kennen. En zeg maar, de voedingskennis, de kennis van hygiëne, de kennis van voedselveiligheid en mensveiligheid, dat, dat leren we bij in de praktijk. Ja, je leert dat intern meneer van der Velde. Uh, de jullie zitten in een groeiende economie. Dat is de mazzel. Ja, klopt. Dat is echt een, uh, super uh, op dit moment. Waarom hebben ze zoveel koffiemelk nodig in Azië en, en, en, en in, in, uh, in, in Midden-Oosten? Ja, zoals we weten, daar is, zijn de, de, de groeiende economieën. Uh, Populatie mensen wat, wat aan het groeien is. En dat zijn dus je drinken landen. heel veel koffiemelk? Uh, heel veel, ja. In de thee uh, schijnt ook, hè? Ja, heel veel in de thee. Ja, juist in de thee. En die komt onder andere uit Leerwaarden rinzen uh, Hoe lang duurt de dag nog voor vandaag? Uh, tot twee uur. Uh, dan ben ik weer klaar. Ja, dan mag het witte kloffie uit. Dan mag het witte kloffie weer uit, ja. mogen we weer naar huis. Ja. Ja. En dan mogen we weer om uh, zes uur beginnen. Dan weer de nieuwe pan uh, witte melk opzetten. Dan weer een nieuwe pan. Werkend aan de witte motor, samen met alle andere mensen hier in de regelkamer... terwijl de bouwvakkers hier achter mij langslopen om de nieuwste hal bij te bouwen... waar de nieuwste productielijn binnenkort in gebruik wordt genomen... wij gaan ons verplaatsen naar die banenmarkt in het World Trade Center te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 Joss stone met while you're out looking for me, geloof ik. Ja, ja. Naast het enthousiasme, een gevoel van diepe Surinaamse genoegdoening. Zo was het gisteravond na de vertoning van Hoe duur was de suiker? Openingsfilm van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Regisseur Jean van der Velde baseerde zich op het 30 jaar oude boek van schrijfster Cynthia McLeod. Gaite Jansen en Yuta Wong-Loi Singh spelen de hoofdrollen. De een als krenterige plantersdochter, de ander als de slavin die een relatie krijgt met haar man. Na de film het applaus, ook van Cynthia McLeod die de film toch al een keer gezien had. Ja, maar het blijft mooi uit Ik denk dat ik hem wel honderd keer ga zien. En nu komt het zo aan, met zo'n applaus. Ja. Fantastisch toch? Staande ovatie ja, ook voor u. Dank u, dank u, ja. Ja hoor. Wat betekent het voor u? Het betekent heel veel voor mij, maar ik denk dat het voor alle Surinamers ook geweldig is. Hè? Erkenning: erkenning van dat de slavernij geweest is en, en hoe het was. Ja, veel ellende, maar ook menselijke verhoudingen, liefde, passie. Jaloezie, haat, alle menselijke verhoudingen komt ervoor. Nog meer Surinaamse gezichten om Cynthia McLeod heen. Denise Jenna, zangeres. Spencer, onze regio, vriend van Utah. Ik vind de film geweldig. Het heeft me helemaal teruggenomen in de tijd. Ik ben vooral heel erg trots en ik kan u zeggen... ...dat er spiritueel ook heel veel met mij gebeurd is vanavond. Want, ik weet niet of u het weet, maar we gaan niet dood, we gaan alleen maar over... En de voorvaderen, onze voorvaderen, van u en van mij, waren hier vanavond ook. En die zijn hier ook heel blij mee. En dat is nog voor mij de absolute meerwaarde van deze film. Het is een stuk erkenning. Erkenning van de geschiedenis, van onze geschiedenis. Zoals we hier met z'n drieën staan en met de zaal vol zaten. Het was een ziek systeem, dat klopt. Maar wat was dat was... En dan gaat het niet erom dat u blank bent en ik bruin ben of wat dan ook. We hebben gezien in de film dat elke keer als het bloed vloeide, dat het rood was. Toch? Ik ben ervan overtuigd dat dit echt een, uh, een belangrijk deel is van onze geschiedenis. Verpakt in een mooi verhaal, weet je wel. Zodat iedereen toch kan zien uh, hoe het geweest was. Hè? En dat we toch samen verder moeten en... Uh... ...dit deel van, uh, van, on van onze geschiedenis moeten erkennen. Kijk, er is een Surinaams gezegde dat zegt... ...fusabi peyu ego, om te weten waar je naartoe gaat. Jumusabi, moet je weten, peyu komopo, waar je vandaan komt. Je moet je afkomst kennen. En van daaruit kan je namelijk ook besluiten nemen voor de toekomst, toch? Wat nog komt, daar kunnen we nog wat aan doen. Veel drukte dan en veel andere bekende Nederlandse gezichten uit de film in de foyer... Paul Verhoeven, ten eerste. Wat vond u van de film? Daar was ik eigenlijk wel. Uh, impressed heet dat dit het Engels. Hè? Het woord erkenning voor Suriname en de situatie ja, is, is hier gevallen. Ja, nou ja, dat kan je niet beoordelen als buitenstaande, vind ik. Maar ik heb het gewoon als. Uh, bijna als buitenlander, natuurlijk, gewoon zien, nietwaar? Uh, nou, ik vind dat ze dat ook heel goed uh, gekaast hadden. Hè? Met name het Surinaamse meisje is echt ook uh, top, vind ik. En het. Uh, hele goede regisseur en een ontzettend aardige man van de velden. Ja, ja. René Soutendijk dan tot slot over ja. de film. Nou, ik vond het mooi indrukwekkend. Ik, vond, ik was erg onder de indruk, hoe zeg. Ja. Ik weet, ik weet eigenlijk heel weinig van het boek en van, ja, natuurlijk wel het onderwerp van het verhaal. Maar het, ja, het is ook een, aan de andere kant ook een, een liefdesverhaal, weet je wel. Het is niet, gaat niet alleen maar over slavernij. En uh, daardoor, ja, ik, ik, ik, uh, ik, ik was absoluut onder, onder de indruk, ja. Glenis uit ook op het openingsfeest van het Nederlands filmfestival. En daar was ook Jeroen Wielheid. Wij gaan nog even naar Groot-Brittannië, want de Britse huizenmarkt heeft zich volledig hersteld. Vooral door een stimuleringsprogramma van de overheid. Er wordt weer gebouwd. Oh, het is een impact. Het is quite remarkable, really. En is er misschien iets te veel gestimuleerd? Want dat lijkt een nieuwe zeepbel die onvermijdelijk uiteen gaat spatten. Nou ja, hoe het er zo meer over? Blijf luisteren.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 9 geweest, het NOS Journaal nu, Jan van der Putten. Premier Rutte verdedigt op dag 2 van de Algemene Beschouwing... zijn prinsjesdagplannen En dan wordt ook duidelijk of hij steun krijgt van oppositiepartijen... om alle wetten ook door de Eerste Kamer te krijgen. Het kabinet trekt waarschijnlijk enkele honderden miljoenen euro's... meer uit voor de kinderopvang. En in ruil daarvoor lijkt GroenLinks bereid... de bezuiniging op de kinderbijslag en andere kindregelingen te steunen. In Moermansk staan de bemanningsleden van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise voor de rechter. Het schip werd geënterd toen ze actie voeren bij een Russisch olieplatform... en de kans bestaat dat de 30 opvarenden worden beschuldigd van piraterij. Maar ze kunnen ook worden vrijgelaten. De Vira van treinenbouwer Ansaldo Breda kan nog een succes worden... dat schrijft de bestuursvoorzitter van het bedrijf in een pagina grote advertentie in een aantal kranten. Volgens hen moet de NS dan wel weer snel met de Italianen gaan samenwerken. Want Saldo Breda denkt dat er dan over een half jaar voldoende treinen kunnen worden ingezet om de dienstregeling te starten. En de kamernota onder studenten neemt de komende jaren af. Het aantal kamers groeit tot 2021 harder dan het aantal studenten. Dat staat in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van de Brancheorganisatie voor Studentenhuisvesting in Nederland. En dat zijn de hoofdpunten. Het Weerbericht van Weerplaza.nl Michiel Zeverin, ik hoor allemaal goede berichten van jou... over het weer voor de komende dagen. Dit ziet inderdaad uh, positief uit. Voor de liefhebbers in ieder geval van zonneschijn. Als je van regen houdt, dan... Uh, ja, dan is het, het allemaal wat gommender. Regen... <laughs> ja, dan heb je het slecht getroffen, inderdaad. Uh, de aanwijzingen zijn nu eigenlijk... dat de eerste regen misschien pas dinsdag of woensdag gaat vallen. Heel misschien zondag in het zuiden van het land. Maar die kans die acht ik eigenlijk behoorlijk klein. Dus inderdaad, droog weer voorlopig. Vandaag al een behoorlijke zonnige periode, maar ook nog wat uitgestrekte wolkenvelden. Maar morgen en overmorgen en ook zondag, ja, dan zien we toch vooral geregeld zon. En als er dan al wolken zijn, dan zijn het vaak hoge, dunner sluierwolken... waar de zon dan ook nog eens doorheen komt. Dus het ziet er inderdaad heel vrolijk uit de komende dagen. Nou, dat is fijn, Michiel. Dank je wel. Nou de verkeersinformatie. John Bakker, het was toch wat drukker geworden? Ja, de, de, het is inderdaad ietsje drukker dan gebruikelijk om deze tijd. 42 files nu, 145 kilometer bij elkaar. Maar echt veel bijzonders is er niet aan de hand. Het zijn vooral dagelijkse files die wat langer zijn. Zo staat er op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... tussen Nederweert en Marhezen, 8 kilometer. Ook 8 kilometer op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Oostzaan. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp... een file van 7 kilometer. En er is net een ongeluk gebeurd op de A35 vanuit Enschede naar Almelo. Wat zorgt voor een korte file bij knooppunt Azelo, 2 kilometer. Straks Rob Zoutberg in Italië, onze correspondent over de pagina grote advertentie... in de krant van Ansaldo Breda over de Vira. En de opwarming van de aarde gaat wat minder hard. Maar is hij überhaupt wel aan de gang? Zo dadelijk een discussie.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 Ico, Samen succesvol sociaal ondernemen. Langer zakelijk parkeren? Kijk voor al onze interessante mogelijkheden op schiphol.nl. Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een pagina grote advertentie staat er vanochtend in de Telegraaf... en ook in de metro trouwens van Ansaldo Breda, bouwer van de Vira. De directeur Manvalotto spreekt alle treinreizigers toe... en verzekert ze dat het op korte termijn mogelijk is... om een goede verbinding tot stand te brengen... tussen Amsterdam en Brussel, met de Vira. Om dat te bereiken is het dringend noodzakelijk... dat de NS weer met ons gaan samenwerken, zegt hij. Zijn foto staat er ook bij, net als een foto van de Vira... die rijdt door een veld met zonnebloemen. We gaan naar Rome, naar correspondent Rob Zoutberg. Rob, uh, gisteren werd bekend dat NS ook het moederbedrijf aansprakelijk stelt. Hè, want daar willen ze het geld vandaan halen. Is dit nu een laatste poging om nog iets aan die situatie te doen? Nou, uh, genees de laatste poging. Ik denk dat we midden in een offensief zitten. Een heel groot media-offensief. Zowel uh, van de NS, zowel van uh, Anseldo Breda... Niet alleen via de media, maar natuurlijk ook via de rechters. En iedereen is bezig aan beeldvorming, aan zijn eigen, om zijn eigen positie veilig te stellen. Dat heb ik vorige week als journaliste zelf uitgenodigd in Pistoia bij die fabriek, waar de Vira, laten we zeggen, 2.0 aan ons werd gepresenteerd. Een trein met een soort sneeuwschuiver onder het treinstel gemonteerd. Alles was Pico Bello in orde. En ja, nu deze advertentie ook, Anzal de Breda heeft in Nederland... een groot PR-bureau, een voordigingsbureau ingeschakeld om te werken aan beeldvorming laten we wel zijn, Marcel, als je het hebt over beeldvorming rond die vira, dan staat Ansaldo Breda natuurlijk met 10-0 achter. Ja, daar wordt nu aan gewerkt. Ja, en dat is opmerkelijk, want als we de advertentie daar even bij pakken in de Telegraaf, euh, dan wordt er een soort garantie afgegeven door euh, Manfellotto. Laat ik het even voorlezen. Ik verzeker u dat het mogelijk is binnen korte tijd de Vira in dienst te nemen. Dus inclusief de aanpassingen die nodig zijn om de treinen ook in extreem slecht winterweer, zoals in januari van ja. dit jaar, te laten rijden. Met 300 kilometer per uur, zoals de bedoeling was. Hoe moeten ja, we dat nou zien? Hoe serieus is dat? Ja, dat is ons vorige week precies hetzelfde verteld. Hè? Uh, sneeuw, die sneeuwschuiver, die extra sneeuwschuiver die de nu is ondergezet. Uh, we weten ook sinds dit weekend dat er rapporten zijn, ook rapporten vanuit Londen... die dit soort dingen allemaal verzekeren dat die trein in orde is, dat die trein ingezet kan worden. Maar het gaat natuurlijk precies hetzelfde als met de rapporten van de NS. Wat er inhoudelijk precies in die technische rapporten staat, dat weten we niet. Die krijgen wij ook niet in handen. Dus blijft natuurlijk een beetje gissen waar nou het gelijk ligt van de 1... En waar de ander? Maar nogmaals, het is duidelijk: iedereen is zich aan het ingraven in zijn putjes. Is, is, is zijn positie veilig aan het stellen. En Ansaldo Breda doet dat niet anders uh, dan, dan anderen. Alleen met dat verschil, wat zij tot nu toe natuurlijk helemaal niet aan gewerkt hebben. En dat gebeurt vanaf vandaag: is ook in Nederland te gaan werken aan beeldvorming. Ja, rond hun eigen product, hun eigen trein, die Vira. Ja. En dan nog één zinnetje eruit citeren. Uh, Ansaldo Breda is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het ongemak. Is dat nou niet gevaarlijk om dat te beweren? Ja, daar, daar, kunnen, daar kunnen de juristen natuurlijk onmiddellijk hun potloden op, op gaan slijpen. Op dat, op dat soort zinnen. Um, ja, Je komt daar meteen natuurlijk, wat ik zeg, in het juridische vlak terecht. Nogmaals, Ansaldo Breda probeert zich veilig te stellen... Graaft zich in, in zijn eigen positie. En het blijft natuurlijk wel een beetje raar, natuurlijk, allemaal waar, waar we in zitten. En het is goed als wij daar vorige week stonden en die nieuwe trein 2.0, laat ik het zo even noemen, aan ons gepresenteerd werd. alsof er allemaal niets aan de hand is, of, of die trein inderdaad zomaar weer kan worden ingezet. Ansaldo Breda zegt van wel, onze trein is er helemaal klaar voor. Het kan zomaar, het ligt alleen maar bij de NS. Maar goed, we weten dat de vraag daarover inmiddels niet bij de NS ligt, maar gewoon bij de rechter. Rob Zoutberg vanuit Rome over die advertentie van Ansaldo Breda. Tja, dat klinkt een beetje als twee waarheden. En er kan er natuurlijk maar één gelijk hebben. Tien minuten over half negen, over twee waarheden gesproken. Het klimaat blijkt al een jaar of 10 à 15 niet meer zo snel op te warmen als eerder werd verwacht. En morgen komt er opnieuw een rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, het IPCC. Maar ook daarin zal het naar verwachting gaan over die meevallende temperatuurstijging in de aardatmosfeer. discussie tussen onze eigen weerman. Van Peter Kuipers-Munneke, die ook als klimaatwetenschapper... werkt aan de Universiteit van Utrecht. En Marcel Krok, wetenschapsjournalist en klimaatskepticus. Heren, beide welkom in onze studio. Fijn dat jullie er zijn. Eerst even naar jou, Peter. Je bent niet alleen een NOS Bierman... ook klimaatwetenschapper. Ik zei het al. Brengt die lagere temperatuurstijging jou aan het twijfelen... over klimaatverandering? Nee, eigenlijk helemaal niet. Kijk, er is een hele goede definitie van klimaat. En dat is dat je moet kijken naar de gemiddelde... over een periode van een jaar of dertig... En uh, ja, als je die gemiddeld is maar lang genoeg, als je die gemiddeld is maar kort genoeg neemt, zoals als je gaat kijken naar de afgelopen 10 of 15 jaar. Ja, dan komt het zo af en toe best voor dat uh, de opwarming hier en daar eens wat harder gaat, zoals in nee. de jaren 80 en de jaren 90. En zo af en toe wat langzamer. Nou, op zich is dat natuurlijk heel interessant voer voor wetenschappers. Uh, hè, we willen natuurlijk graag begrijpen hoe dat dan komt. En uh, omdat de afgelopen 10, 15 jaar die opwarming wat minder hard is gegaan... in de atmosfeer althans. Ja. De oceanen die zijn gewoon doorgegaan met opwarmen. Het is toch interessant om daar de vinger achter te krijgen. Waar ligt dat dan aan? En klaarblijkelijk is de variabiliteit... Hè, dus dat op tijdschalen van 10, 15, 20 jaar of zo... zijn de schommelingen in het klimaat toch wel zo groot... Dat die tijdelijk kunnen zorgen voor een, nou ja, een afremming in de opwarming. Zoals die eerder ook hebben gezorgd voor een versnelling in de opwarming. Maar die opwarming, daarin is nog steeds die stijgende lijn te zien. Kijk, Door, over die langere tijd. Het is een stijgende lijn met een golfbeweging daar eigenlijk Precies. bovenop. Die ervoor zorgt dat het af en toe lijkt alsof het wat minder hard gaat. Ja. Uh, Marcel Krok, wetenschapsjournalist en klimaatskepticus. Uh, Lara zei het. Begin je langzaam gelijk te krijgen? Uh, Ik denk het wel. Ik denk dat de, problemen die, dat de problemen voor de klimaatwetenschap ook aanzienlijk groter zijn dan Peter nu zegt. Ja. Zelfs als je kijkt op de tijdschaal van de laatste 30 jaar... dan zie je dat de klimaatmodellen die het IPCC-rapport gebruikt... en waar het rapport ook in belangrijke mate op steunt die zitten al fors hoger. Dan heb je het echt over 50 tot 100 procent hoger. Ook over de laatste 30 jaar. En dat betekent voor mijn gevoel dat dat hele vakgebied echt... Uh, ja, die, die, die modelleurs, die moeten echt terug naar de tekentafel. Uh, het is dus niet alleen die stagnatie over 15 jaar... maar het gaat ook al mis op een klimaattijdschaal van 30 jaar. Dus die modellen, daar ligt het aan. Ben je het daarmee eens of niet? Nou, kijk, Een model is altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid. En er bestaan... Uh, even. Om een idee te geven, er bestaan in de hele wereld ontzettend veel verschillende klimaatmodellen waar ja. verschillende instituten mee rekenen. En die krijgen allemaal de opdracht: probeer nou eens het klimaat uit het verleden zo goed mogelijk te reconstrueren en probeer er een schatting te maken van het klimaat in de toekomst. Nou, sommige modellen die vliegen wat uit de bocht in de zin dat ze een wat te hoge opwarming voorspellen. En andere modellen die zitten daar juist weer onder. En die geven een vrij, vrij brede spreiding. Uh, uh, sommige modellen die zijn dus te koud, andere modellen die zijn te warm. En uh, die spreiding die zit, die komt terug zowel eigenlijk uh, in het IPCC-rapport... als het gaat om het verklaren van het uh, klimaat uit het verleden. Ja. Als ook uh, uh, voorspellingen in de toekomst. Dus ja, wat Marcel zegt, uh, die modelleurs moeten terug naar de tekentafel. Je moet niet vergeten, die klimaatmodelleurs die, die zitten de hele dag aan de tekentafel. Die modellen die worden alles maar uh, beter en beter. En er worden steeds meer processen in opgenomen. Uh, ecologische processen, biologische processen, oceaanstromingen. En noem het maar op. En uh, op die manier worden klimaatvoorspellingen uh, uh, en verwachtingen met die modellen toch maar weet, steeds beter. Ja, weten we dan steeds meer of steeds minder eigenlijk? Ja, dat is een beetje dat is, hè, dat is, dat lastig. Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we steeds meer weten. Maar kijk, elke keer als je meer dingen in een model stopt, dan uh, die reageren die allemaal weer op elkaar. Hè? Kijk, vroeger was zo'n zo, zo klimaatmodel gewoon een atmosfeer. Mm. Nou ja, als je de hoeveelheid nee, broeikasgassen toeneemt, neemt, niet, dan, leg, ja. daar, dan leg je er een deken overheen en uh, over de aarde heen en dan warmt het op. Dat, dat is te ja. begrijpen. Als je je huis uh, van dubbel glas voorziet... dan wordt het vanzelf warmer binnen. Uh, maar kijk, inmiddels uh, weten we natuurlijk... hebben we de oceanen ingestopt en bossen en noem maar op... en het wordt, st het wordt steeds ingewikkelder. Ja, maar, maar nu naar het punt waar het misschien wel om gaat... Wat is er niet uh, dan te vroeg een moord en brand ges uh, geschreeuwd? Is dat, is dat uw stelling? Uh, ja, heel kort door de bocht wel... Ik wil even iets rechtzetten. Kijk, Peter zei net van sommige modellen geven te veel opwarming... andere modellen geven te weinig. Nee, alle modellen die het IPCC nu gebruikt in het rapport... geven te veel opwarming over die laatste 30 jaar. Er is dus echt een systematisch probleem in de modellen. Dat is aangetoond. <coughs> Dat is aangetoond. En het IPCC-rapport zal daar nog veel te weinig over zeggen. Dit zijn ook relatief recente inzichten. Je moet je voorstellen, het IPCC is een paar jaar bezig met die modelruns... Ja, en ze kunnen nu in een laat stadium, kunnen ze daar in feite niks meer aan doen. Maar het is een gigantisch probleem en een dilemma voor hun. Want ze zitten nu met een met een serie modelruns... Ook naar 2100, mm. die gewoon in de laatste 30 jaar al fors boven de werkelijke opwarming zitten. Maar wat ik... moeten we dan? Wat is er dan überhaupt wel sprake van opwarming van de aarde? Ja, ja alleen okay. fors minder dan die modellen aangeven, ook al in de laatste 30 jaar. Nou ja, dat, dat waag ik te betwijfelen. Ik heb natuurlijk ook. Uh, uh, ik, ik heb daar een hoop over gelezen, maar die, die afremming in de opwarming in de afgelopen 30 jaar, dat, ja, dat bestrijd ik gewoon. Dat dat, dat dat maar de helft zou zijn. Mm. Maar kun je het onderbouwen? Of ik het kan onderbouwen ja, dat het maar, maar de helft die, cijfer, die cijfers uh, blijken dan dus niet helemaal te kloppen. Kijk, die klima er wordt niks anders gedaan met die klimaatmodellen dan dat... Uh, uh, kijk, er is maar één manier om te laten zien... of die klimaatmodellen het goed doen, ja of nee. En dat is om te kijken naar het recente verleden. Dat, is de, dat zijn de enige getallen die we hebben. Ja. En daar worden die modellen die worden daar zo goed mogelijk op, op afgestemd... om het recente verleden zo goed mogelijk te kunnen beschrijven. Maar u zegt het is niet goed genoeg. Ja, ja inderdaad. Ja. En dat geeft op zich niet. Het is wetenschap. Het is waanzinnig complexe wetenschap. En, en ik, ik deel de mening van Peter dat die modellen steeds complexer worden. Maar ik deel ook de mening van Lara. Dat dat nog niet betekent dat de modellen ook beter in staat zijn... om het recente verleden te simuleren. Nou, we moeten dat rapport maar even afwachten, lijkt mij. Dat komt morgen van het IPCC. Uh, heren, hartelijk dank. Marcel Krok, wetenschapsjournalist... en Peter kuipers munneke onze Weerman. Hartelijk dank. En we hebben hmm, klimaatwetenschappen. En de verkeersinformatie, wie dacht u daarvan? van Sean Bakker. Hoe staat het op de weg op dit moment? Ja, het is nog altijd wat drukker dan gebruikelijk op donderdagochtend... met zo'n 175 kilometer. Veel bijzonderheden zijn er niet. Het zijn vooral dagelijkse files die wat langer zijn. Twee ongelukken, dat wel nu. Op de A1 vanuit Duitsland naar Apeldoorn zorgt dat bij knooppunt Buren voor 4 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A35 vanuit Enschede naar Almelo... Daar staat ze knoop het Buren en knoop het Azenloot, 2 kilometer. En na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude... 6 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Groot-Brittannië, want de Britse huizenmarkt kreeg... en dat is de Nederlandse trouwens, een stevige klap na de crash van 2008. Maar na vijf moeilijke jaren heeft die huizenmarkt daar zich volledig hersteld. En dat dankzij een stimuleringsprogramma van de overheid. Die verstrekt renteloze leningen aan mensen die een huis willen kopen. Britse huizenbouwers zijn blij, want de orders stromen binnen. Maar economen waarschuwen voor een nieuwe zeepbel... die onvermijdelijk uit elkaar gaat spatten. Hallo, my name is Sam Williams. I'm 32 en I've just bought a house in South London. De droom van Sam was altijd een eigen woningkoper. Of misschien kun je beter zeggen: het is een dwang. In England uh, you get told from an early age that you need to buy a house. Want op jonge leeftijd werd het er al ingeramd bij Sam and that renting isn't the best way. Huren is weggegooid geld. Je kunt maar beter een huis kopen. It's inbuilt in our national psyche. Ja, en een huiskoper dat zit echt in het nationale bewustzijn. En toen Sam 30 werd, so I hit 30 and I thought I really need to buy a house now. Maar er was wel één probleem. en uh, het moment dat that... Banks, uh, demand 25 deposit. Banken eisen tegenwoordig een eigen inleg van 25% als je een hypotheek wil. And this, this flat 200.000 Het twee-kamer-appartement dat Sam en Zuid-Londen wilden kopen, kostte 240.000 euro. En dat vereiste dus een eigen inleg van 60.000 euro. Geld dat Sam met zijn salaris gewoonweg niet kan opbrengen. Maar Sam heeft nu hulp van de regering gekregen, van het zogeheten Help to buy programma. Sam hoeft nu nog maar 5% in te leggen. En de overige 20% wordt door de regering rentevrij geleend. I'm very thankful for that they did. Hier in Zuid-Londen zie je meteen de impact van het Help to Buy-programma. Niet alleen kopers als Sam zijn blij, maar ook de Britse huizenbouwers. Overal in het Verenigd Koninkrijk wordt weer driftig gebouwd. Oh, it's had een enorm impact. It's been quite remarkable, really, zegt John Stewart van de Home Builders Federation. In de eerste vijf maanden van het scheme, 12.500... Have been made. Met het Help to Buy-programma hebben kopers al 12.500 nieuwbouwwoningen besteld. En dat is niet alleen goed voor ons, zeggen de huizenbouwers, maar voor het hele land. Maar is het echt wel zo goed voor de Britse economie? We lopen nu door de hoofdstraat van de wijk Dulwich in Zuid-Londen... Met veel makelaarswinkels in deze straat. En in de vitrines zie je meteen de keerzijde. Een woning kost hier al snel een half miljoen euro of nog veel meer. En die prijzen zijn mede door het Help-to-Buy programma van de regering razendsnel gestegen. Right, so the guarantee will tell lenders to take risks they otherwise wouldn't have taken because they won't bear the full cost themselves. Economen als Ben Southwood zeggen dan ook: dit is waanzin. Banken gaan weer hypotheken geven aan mensen die het zich eigenlijk niet kunnen veroorloven. Dat leidt weer tot een zeebel. En zeebellen, zo weten we, spatten uiteindelijk uit elkaar. Which loses the taxpayer billions. Miljarden aan belastinggeld gaan verloren. Which could lead to another recession. En zo beland je weer bij de volgende recessie. En dan rest de vraag... Waarom doet de regering dit? Especially when you have this policy that's one of the most universally derided and almost ridiculed by economists. Als bijna alle economen zeggen dit is een belachelijk plan, dan kun je eigenlijk alleen maar concluderen dat it does start to look like it's a political scheme. De regering doet dit om politieke redenen. If house prices are rising. Coming up to the next election and we're in a recovery, then that's going to put George Osborne, George Osborne and the Tories in a very good place for electorally. De economie trekt aan, de huizenprijzen gaan omhoog. Ja, en dat creëert een positieve stemming zo in aanloop naar de verkiezingen. Het draagt grote risico's voor de langere termijn. Voor de korte termijn kan het de conservatieven veel stemmen opleveren. Arjen van der Horst vanuit Londen over het Britse Help to Buy programma. Nou, Help to Buy, mijn remmers. Uh... Dat zou misschien ook wel kunnen helpen, hè? deze economie kunnen helpen. Maar dat hoeft niet als we kijken naar... Hoor, ik heb de juiste man al naast me staan. O, kijk eens aan, maar een uh, stimuleringsprogramma hoeft niet echt bij jou, hè? geloof ik. Nee. Ja, ik kom net binnen gehold vanuit de melkfabriek waar we vanochtend waren bij Friesland Campina. Ze zoeken 90 mensen, vooral in de technische banen, bij het World Trade Center. Nou, er is grote belangstelling. De, de, de rij staat tot buiten. Ja, we wisten uh, dat er veel mensen zich hebben aangemeld. Maar uh, ze hebben ook allemaal zin om vroeg te komen. Ze staan in de rij. Ja, dit zijn dit allemaal mensen die een baan zoeken, denkt u? Uh, dit zijn allemaal mensen die op dit moment geen baan hebben. En uh, die een baan zoeken. Ja, klopt. eventjes vertellen met wie we praten. Dit is Sywert Zwart. U bent van uh, CNV. Het is voor het eerst dat de vakbond een banenbeurs organiseert. Is dat zo uniek? Nou, in principe wel. Want wij uh, banenbeurzen worden vooral georganiseerd door het UWV op dit moment. En uh, wij hebben gedacht als dienstverlening naar onze leden in de WW... We moeten we dat zelf misschien ook oppakken. We hebben veel contacten met werkgevers. We komen er elke dag over de vloer. We weten wat ze nodig hebben. Flinke bestanden in de eigen administratie. Flinke bestanden in de eigen administratie, dat klopt. En uh, op deze manier hopen we onze leden en werkgevers... met vacatures bij elkaar te brengen. Friesland Campina zoekt jonge mensen. Mensen die in techniek geïnteresseerd zijn. Wat, waar stuiten wij vanochtend op? Dat veel jongeren zeggen, ja, dan moet je in een fabriek. Dus lopende bandwerk. Eenmaal binnen. We spraken net nog Rinse, 22 jaar. HAVO niet afgemaakt. Ging niet zo goed op school. Zegt, dat is fantastisch. Het is helemaal geen dozen inpakken. Het is high-tech. Ja, dat klopt, maar dat is ook omdat veel mensen uh, denken hoe het vroeger was. In ploegendiensten, zwaar werk, uh, vies werk. Maar met name in de zuivelindustrie zie je gewoon dat het echt... Uh, wat u ook zegt, high-tech uh, werk is. Zullen we eens even de rij in lopen? Dat is goed. Er staan mensen hier klaar met... Uh... Ja. komen mensen zich aanmelden. en aan ...de zalen waar het uh, wordt gehouden. En staat ook bij het tijdstip. En houdt u vooral het tijdstip goed in de gaten. Ja? Goedemorgen. Op zoek naar een baan. Of niet? Ja hoor, op zoek ja? naar een baan. Ja. Wat ja. zoekt u? Uh, maar op zich maakt het niet zoveel uit. Nee? Nee, het maakt niet zoveel uit. Hoe lang uit. bent u al werkloos? En, uh, een half jaar. Ja, aan... Ik heb altijd in de timmerindustrie gewerkt bij de friscozijnen. En het hield, hield erop? Wat zei u? U moest eruit? Ja, we moesten uit fysioment. Ja, het bedrijf ging failliet. Nou, het ging minder goed in de bouw, hè? Dat blijkt ja. al een tijdje. Hè? Ja, slechte tijden. En dat valt, uh, valt niet mee om weer aan het werk te komen. Bij friesland Campina, waar we net waren, zoeken ze bijvoorbeeld 90 ja. mensen. 90? Dat is vrij veel. Ja, ja. ja. Dus er is de gloort hoop. Ja, ja. Nou, we zullen zien wat voor nader daar ja. brengt. Wat zegt u, de buurman? Het is mooi gezegd. Ja. En als je gaat solliciteren, je wordt niet aangenomen. Houd het op, hè? Ja, als je te oud bent. Dat zou kunnen, ja. ja. Oké, okay, nou, we gaan straks meer over horen. World Trade Center stroomt vol, de rij staat tot buiten. Banen te krijgen in Friesland, onder andere. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De Berliner Zeitung kijkt naar het proces tegen de Waldjongen, zoals de Bosjongen in Duitsland heet. Dat is op het ogenblik gaande. U hoorde onze correspondent er al over. Die heeft net, net getweet dat hij de zaal uit is gezet omdat het achter gesloten deuren verder gaat. Ja, die Waldjongen, Bosjongen, moet vandaag in Berlijn staan. Omdat hij twee jaar geleden loog dat hij in het bos gewoond had, jarenlang en vervolgens een plek kreeg in een sociale instelling. Dat kostte de gemeente Berlijn naar schatting 30.000 euro... en dat wil de gemeente wel graag terug hebben. Russische media melden dat het gifgas Sarin... dat gebruikt is bij de aanval op 21 augustus in Syrië... huisgemaakt was. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov... zegt daarover bewijs te hebben. Lavrov zegt het niet met zoveel woorden... maar het lijkt erop dat de Russische overheid hiermee ingaat... tegen de algemene aanname dat het Assad-regime achter de aanval zit. De columnist van de Twentse Courant Tubantia staat stil bij het failliet van toeroperator OAT uit Holten. Hij schrijft, de OAT, de de hoort daarbij, vormde in de vormende jaren de verbinding met de wereld buiten het dorp. Een wereld die toen onmetelijk kleiner was dan nu. Ja, in die tijd reed de OAT, wat hebben we dat nog lang gezegd, ons naar Hengelo of Deventer. De gele bus hoorde in het vertrouwde straatbeeld. Wat de Santa Maria was voor Columbus, was die bus voor ons. Zo brachten we beetje bij beetje de beschaving naar het westen. Ah, de voorverkoop voor het concert van One Direction is begonnen. Ah! Meisjes en Lara die een creditcard van papa en mama mogen gebruiken... kunnen al een kaartje kopen voor het concert. Het is pas trouwens 24 juni volgend jaar. En je uit Uithoren is een van de gelukkigen, vertelt ze in het AD. Oh, oh my god. god! Ik moet eigenlijk heel hard huilen, maar dat doe ik niet hoor. De rest van de voorverkoop begint... Komende zaterdag. Zullen we samen gaan anders? Dat is goed. Ja? Maar dan heb jij de creditcard bij je. Ja, schopt. Peter. Straks meer over de bosjongen die in september 2011 opdook... in de Duitse hoofdstad Berlijn. Morgen in... vrijdagmiddaglaag.